Vragen Tot 250.000 euro krijgt u uitstuitsel binnen een dag. Naast de grote lijnen ook de praktische oplossingen. Dat is zakelijk bankieren nu. Meer weten? Kijk op abn.amro.nl/slash zakelijk. ABN Amro, de bank nu. Dit is radio 1. Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk.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 98,83 procent voor afscheiding heeft gekozen. President Bashir van Soudan liet eerder vandaag al weten... dat hij de uitslag respecteert. Het zuiden wil zich op 9 juli formeel onafhankelijk verklaren. Voor die tijd moeten Noord en Zuid het nog op een aantal belangrijke punten eens worden. Zo zijn ze het nog niet eens over de precieze verdeling van het olierijke grensgebied. Ook moeten ze nog afspraken maken over de verdeling van het Nijlwater en de olieinkomsten.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 De gebouwen van twaalf grote samba groepen gingen geheel of gedeeltelijk in vlammen op. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Op 4 maart begint het carnaval. De burgemeester van Rio gaat ervan uit dat de optocht wel door kan gaan. Bundesliga-club Wolfsburg heeft coach Steve McLaren ontslagen. Wolfsburg presenteert dit seizoen matig en staat nu op de twaalfde plaats. McLaren, de oud-bondscoach van Engeland, ging vorig seizoen van Twente naar de Duitse club. In de winterstop werd al gespeculeerd over het ontslag van McLaren.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 ANWB Verkeersinformatie. De maandagavondspits verloopt wat minder druk dan gemiddeld. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht... en leveren niet zoveel vertraging op. Opvallend zijn de files op de A15, Gorkum, richting Rotterdam... tussen Gorkum en Sliedrecht-West. Vijf kilometer file daar, één rijstrook is dicht. A73, Venlo, Nijmegen, tussen Wiegen en Beuningen... staat twee kilometer door een ongeluk. Ook daar is de rechte rijstrook dicht...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 en Lucia Dakarashow. Goedenavond. 7 minuten over 6 in Cairo is het relatief rustig geweest vandaag. Hoe het in de andere steden in Egypte was, dat hoort u zo meteen. Heeft de Britse regering in Londen het eigen Schotland onder druk gezet om de Libier Al-Megahi vrij te laten in 2009? Dat is de vraag. De Lockerbie-dader kwam vrij omdat hij niet lang meer te leven zou hebben. Maar hij leeft nog steeds. De vorige Britse regering is er nu van beschuldigd dat het Schotland onder druk heeft gezet om hem vrij te laten. De huidige premier Cameron gaf vandaag interne regeringsstukken vrij die nieuw licht op de zaak werpen. Arjen van der Horst in Londen. En wat staat er in die stukken? Ja, twee belangrijke conclusies. Eén, de Britse regering in Londen heeft Schotland nooit onder druk gezet... om Almagraaien vrij te krijgen. Dat is ook het standpunt dat de vorige Labour-regering altijd heeft ingenomen. Het was een zaak van de Schotten. Maar wat Labour nooit heeft verteld, en nu komen we bij conclusie twee... is dat het wel degelijk een rol heeft gespeeld in het vrijkrijgen van Almagraaien. En zo vertelde ook de conservatieve premier Cameron een paar uur geleden in het Lagerhuis. De kabinetsecretaris Secretary vindt, en dit is een point, punt... That... And I quote, policy was therefore developed that the government should do all it could whilst respecting devolved competences, to facilitate an appeal by the Libyans to the Scottish Government for McGrath's transfer under the PTA or release on compassionate grounds as the best outcome for managing the risks faced by the UK. Nou, geen directe druk op de schotten dus, maar de vorige regering heeft wel heel nadrukkelijk Libië geholpen om hem vrij te krijgen. Omdat er voor de Britten nu eenmaal grote handelsbelangen op het spel stonden. Nou, Hoe deden ze dat dan? Uh, de eerste manier was dat de Labour-regering aan een verdrag werkte om uh, de uitreel van gevangenen mogelijk te maken. Met de ex expliciete mogelijkheid dat al-Megrahi daar ook onderdeel van kon uitmaken. En verder hebben Britse onderministers gedetailleerd juridisch advies gegeven aan Libië... Hoesten al het makkelijkst vrij konden krijgen op humanitaire gronden. nadat uh, bij uh, de, de Libiërs prostaatkanker was vastgesteld. En daarom stelde Cameron vandaag ook deze ethische vraag: Was het echt really right for voor de Britse regering om een appeal van de Libiërs. aan de Scottish regering. in het geval van een individu. die was convicted of van 270 mensen. including 43 Britse citizens en 190 Amerikanen. en 19 andere nationalities. Dat is voor mij de grootste this van deze hele affaire. Ja, 270 doden. Lockerbie uh, was de grootste massamoord in de Britse geschiedenis. Onvoorstelbaar leed bij de nabestaanden, zo zei Cameron. En was het daarvoor juist voor de Labour-regering... een Libië actief te helpen en vrij te krijgen? Nou, Het antwoord van Cameron was duidelijk nee. Met andere woorden, Labour-partij, u heeft wat uit te leggen. En wat zeggen, wat zeggen ze dan met Labour? Ja, voor Ed Miliband, de oppositieleider, was het echt spitsgoede lopen vandaag. Want ja, hij is weliswaar nu in de oppositie. Maar hij zelf was ook lid van die vorige regering. En zijn antwoord was er dan ook vrij kort. Hij focuste vooral op de conclusie in het rapport... dat de Labour-regering geen druk had uitgeoefend op Schotland. Mr. McGrathie's release on compassionate grounds... was a decision that Scottish ministers alone could and did make. So the message of today's report... Is dat Mr. McGrahy's release was not influenced by the U.K. government. Ja, er was en is een besluit dat de Schotten alleen genomen hebben. Maar ja, Milliband ging niet verder in op het gegeven dat zijn regering Libië geadviseerd had. Gehad hoe het Al vrij kon krijgen. En het is wel begrijpelijk waarom hij dat onderwerp liever vermeed. Ja, maar de Amerikanen waren in de tijd nogal boos hè, toen die Libiër werd vrijgelaten. Wat willen zij van Londen? Ja, de Amerikanen hebben de Britten al sinds vorig jaar onder druk gezet om een onafhankelijk onderzoek te beginnen naar de vrijlating en daarover zei Cameron het volgende. My view is clear. We have learnt some new information, particularly about what we were told by ministers, but I do not believe that these papers justify calls for a new inquiry. Ja, kort gezegd, het was niet netjes wat er gebeurd is. Maar nogmaals, er is geen bewijs van directe druk op de Schotse regering. Dus geen onafhankelijk onderzoek. En ergens is dat wel opvallend, want Cameron heeft altijd de vrijlating van Almegray fel bekritiseerd, vond dat een onjuiste beslissing. Maar ook voor hem is dit natuurlijk een hoofdpijn. Daar wil hij liever van af. Ja, en dat verklaart waarschijnlijk ook wel de ingetogen toon vandaag van premier Cameron in het Lagerhuis. Want in andere situaties zou hij echt gehakt hebben gemaakt van Labour. Arjen van Orst, dank wel. Geert Wilders heeft in een politiek betoog van vijf minuten de nieuw samengestelde rechtbank toegesproken. Dat proces tegen hem werd vandaag hervat met een zogeheten regiezitting. En op het einde kreeg Wilders zelf het woord. Leden van de rechtbank. Een goed voorbereide toespraak was het. Voorgelezen van papier met herhaling van steeds hetzelfde zinnetje. Overal.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 die al veertien eeuwen lang uit is op onze vernietiging. Ik mag de zaal voor laat. als u het geruisloos wil doen. Een van de advocaten van de partijen die hebben gezorgd... voor de vervolging van Wilders verliet de zaal. Wilders ging ondertussen onverstoorbaar verder. En Ik geloof met alles wat ik in me heb dat de islam een ideologie is... die zich vooral onderscheidt in moord en doodslag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 in een islamitisch Europa. Een Europa zonder vrijheid. Eurabië. Wilders had het over de Orwelliaanse denkpolitie... die klaarstaat om mensen als hij de mond te snoeren. Maar het gaat niet om mij, aldus Wilders. Het gaat om iets veel groters. En toekomstige generaties zullen toekijken... en terugkijken op dit proces... en zich afvragen wie aan de goede kant stond en wie niet. Wie kwam op voor de vrijheid en wie wilde de vrijheid in de uitverkoop doen. Overal in Europa gaan de lichten uit. En aan het eind van zijn toespraak kwam hij tot het punt... waar het in deze rechtszaak omdraait. Ik hoop dat niet alleen ik wordt vrijgesproken... maar vooral dat de vrijheid van meningsuiting... van zoveel Nederlanders en zoveel Europeanen zal blijven bestaan. Dank u wel. Mogen we dat epistel zo van u ja. ontvangen? Misschien door de bolen komt het wel halen. Ja, Geert Wilders hoorde u in zijn slotwoord vandaag. Jeroen de Jager maakte deze samenvatting. Op het Agrierplein in Cairo wordt er steeds gedemonstreerd. Maar ook het openbare leven komt weer op gang. Hoe is dat in de steden buiten Cairo? We vroegen het aan drie Nederlanders die al geruime tijd in Egypte wonen. In Ismaili, een grote stad ten noordoosten van Cairo... woont en werkt de Nederlandse voetbaltrainer Mark Wotten. Bij ons is het al een hele week heel rustig. Ismaili is een, klus, een stad van 1 miljoen inwoners... We zijn een aantal vreedzame protesten geweest. Uh, geen rellen. Uh, ja, het is hier eigenlijk uh, sinds gisteren is, het, uh, is, de, is men weer overgegaan tot de orde van de dag. Alle winkels zijn open, de banken zijn open, de scholen zijn, zijn weer open. Iedereen gaat weer naar zijn werk en iedereen is eigenlijk wel uh, blij dat uh, iedereen weer uh, uh, zijn, de draad kan oppakken. Want ze waren het allemaal toch wel een beetje beu geworden en een beetje zat geworden dat uh, vanwege. Uh, de rellen in, uh, in Cairo, het, uh, het hele leven in Egypte, als daar een stilgelegd werd. Mark, wat was dat? In de havenstad Suez zijn vandaag uh, wat kleine demonstraties geweest. Dat vertelt Annette Schuit, die sinds 1986 in Egypte woont. Er zijn wel wat kleine demonstraties, dus die, die, gisteren waren het dus. En vanmorgen was het een beetje van, ja, die jongeren staan op, op verschillende punten te kijken, ja, uh, wat gaat er gebeuren? Uh, gaan we nu weer uh, in gevecht of niet? Uh, het is nog niet echt duidelijk vandaag. Toch heeft ze de indruk dat ook daar de grootste onrust inmiddels wel voorbij is. Zo, wij hebben onze revolutie gehad. en <lacht> Nu demonstreren we nog een beetje in, uh, in samenwerking met dit Tahrir. Maar wij hebben ons leven weer uh, op orde. Ja, toch is uh, de situatie nog niet helemaal normaal, vertelt Schuit. Dat blijkt vooral als je naar het kanaal van Suez kijkt. Je ziet dus geen, geen, geen schepen totaal meer langs gaan. Het kanaal is helemaal leeg op dit moment. Uh. In Alexandrië woont Astrid Eikelboom. Wat haar vooral opvalt, is het ontbreken van politie op straat. Mijn zoon die kwam gisteren thuis en zei, oh, ik heb een agent gezien. Eigenlijk alsof het iets bijzonders is. Maar dat, dat, nee, ze zijn helemaal niet te herkennen in het uh, straatbeeld. Niet dat zij de politie mist. Jongeren die tegen Mubarak zijn, nemen de politietaken waar. Dat hebben ze vanaf het begin gedaan. Ze hebben de bank hebben ze beschermd. Ze hebben de benzinepomp beschermd. Ze hebben het hele gebied hier beschermd. En uh, jonge jongens, echt tussen, nou, zou ik zeggen, tussen 17 en 25, met flinke knuppels. die daar gewoon wel heel rustig stonden, maar wel heel serieus iedereen bekeken en controleerden. En uh, die hebben het helemaal overgenomen. En dat functioneert perfect. Dus wat mij betreft mag die politie ook wegblijven. De politie kan, wat als het Eikelboom betreft, dus best gemist worden. Zij voelt zich heel veilig in de stad. Ik, ik voel me echt voel me helemaal veilig. Ik ben nu voor het eerst in mijn eentje. Uh, Net even zo'n in een straal van een kilometer of drie, vier uh, rondgetuft. <kliek> en uh, het, is echt, het is echt als van ouds. Niemand hier raar keek of op de auto ging timmeren of, uh, of uh, helemaal niks. De situatie in Alexandrië. Hoe het ondertussen staat met de politie politieke ontwikkelingen in Egypte, dat is onduidelijk. Er komt nauwelijks tot geen nieuws naar buiten vandaag. Of het vertrek van Mubarak bijvoorbeeld op handen is, dat is niet duidelijk. Of dat ze een compromis bereiken, de regeringspartij met de oppositie. Ook dat is vooralsnog niet duidelijk. Straks na het water, na de wind, nu het vuur. Australië komt met enorm veel natuurgeweld. De laatste verkeersinformatie krijgt u van de ANWB. Erwin de Hart. Hallo. Na maandagavondspit verloopt minder druk dan gemiddeld. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht en leveren niet zoveel vertraging op. Opvallend wel zijn de files op de A15, Golken Rotterdam bij Sliedrecht West. Het staat 7 kilometer file, dat komt door een stilgevallen wagen. De A73 Maasbracht richting Nijmegen, tussen Wiegen en Beuningen, drie kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht bij Beuningen. En als laatste de N279 Helmond richting Den Bos, tussen Helmond en Bekendonk drie kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. We gaan naar Gelderland. Bij drogisterij Trekpleister in het dorpje Aalten... is op dit moment een gijzeling bezig van één of meerdere personen. Een groot aantal politieagenten is aanwezig bij het pand. De politie wil op dit moment niets hierover zeggen... maar Nieke Hoyting van Omroep Gelderland, Goedenavond. Ja, goedenavond. Je bent bij die drogisterij, wat is, aan, wat is daar aan de hand? Ja, nou, Ik sta absoluut niet bij de drogisterij, want daar mag niemand staan... behalve uh, speciale eenheden van de politie. Die staan daar ook met schijnbaar een grote macht voor de deur uh, op een rij... met kogelvrije testen aan. Maar verder wordt iedereen op grote afstand gehouden. Normaal bij een overval of iets is het natuurlijk ja, ergens aan het eind van de straat. Maar nu staan we echt drie straten verderop. En zo heeft niemand, werkelijk ook niemand meer zicht op uh, die drogisterij. Omdat er dus inderdaad nog één of meerdere mensen binnen zouden zijn. Want wat heb je gehoord van Getuigen in de Buurt? Ja, getuigen die melden mij, dat zijn dan mensen die in de winkels aan de overkant van die uh, trekpleisterdrogist aan het werk waren. Een uh, van die getuigen is ook nog uh, in de eigen winkel aanwezig. Die mensen die hebben zich in die winkel aan de overkant direct zelf ingesloten. Zij zagen een overvaller in zwarte kleding gehuld binnen aan de overkant en hebben toen meteen de deur op slot gedraaid. Maar ja, nu is alles afgezet. Ze mogen er ook niet meer uit. Die zeggen dus, zij zagen ook in ieder geval, ja, nog ...mensen binnen, maar die hebben mij dus niet kunnen vertellen hoeveel exact. Uh, iemand anders van een cadeauwinkel tegenover de trekpleister... ...die zei van, nou, zij had de overvallen naar binnen zien gaan... ...met het geweer omhoog houdend en riep, dit is een overval. En dat de overvallen vervolgens de meeste mensen naar buiten bonjourden... ...en sowieso één iemand, een jonge medewerker van de trekpleister binnenhield. Ja, dus minstens twee mensen zijn aanwezig in die drogisterij. Zo telt wel. Daarnet sprak ik nog wel iemand die ook binnen was en die zei, ik weet het niet meer precies. Sowieso één uh, medewerker, maar misschien ook nogal meer. Het was zo, ja, zo chaotisch natuurlijk ineens. Dus het is nogal onzeker of het om één of meerdere mensen gaat. Wanneer is dit begonnen? Dit is begonnen, uh, dan moet ik even heel goed denken, volgens mij zo tegen een uur of... Uh, vijf, kwart over vijf rond die tijd uh, is dit begonnen. En toen is het dus eerst begonnen met een hele hoop politie die natuurlijk snel ter plaatse kwamen. Maar ja, al, al heel rap daarna, ja, daar gaat zo'n half uur overheen, uh, kwamen daar ook allerlei speciale eenheden bij. Ja, dus nu staan hier een hele hoop auto's, Tientallen niet tientallen auto's van ja, verschillende soorten politie die hier uh, ja, nu proberen een einde te maken aan die gijzeling. Nieke Horting van Omroep Langt. Dank u wel. Thanks, dan Australië. Australië heeft opnieuw te maken met hevig natuurgeweld. Nu in het westen, daar zijn bosbranden en dat vuur woedt gevaarlijk dicht bij de miljoenenstad Perth. We're horrendous conditions. We knew was going to be difficult to control these sort of fires overnight. We don't have the aerial support, but the ground crews get in there and do their best to protect properties and hold it. Ja, ze doen hun uiterste best om de schade te beperken, vertelt deze brandweerman. Dat doen ze nu vanaf de grond, niet vanaf de lucht. Correspondent Robert Portier. Robert, hoe dicht is het vuur inmiddels bij de stad? Het gaat er om twee bosbranden eigenlijk. En allebei zijn in buitenwijken die ongeveer 15, 20 kilometer van het vliegveld vandaan zijn. Dus redelijk dichtbij. Er zijn inmiddels 65 huizen volledig vernietigd door het vuur. En 32 huizen zijn zwaar beschadigd. Die bosbranden zijn afgelopen zaterdag nacht al ontstaan. Er is meer dan duizend hectare inmiddels uh, verbrand. Honderden mensen moesten geëvacueerd worden. En het lastige voor de uh, bestrijders van het vuur is dat het een plek is die moeilijk is te bereiken. Het heet niet voor niets Red Hills daar. Het is heuvelachtig. Uh, bovendien staat er een hele harde wind. En dat zorgde er zelfs voor dat vliegtuigen niet konden uh, vliegen daar... En dat dus ook geen water in dat gebied kon worden uh, neergelaten. Dus het is alles bij elkaar heel moeilijk onder controle te krijgen. En bestaat de angst dat het vuur echt helemaal naar de stad toe gaat? Staat de wind die kant op? Het uh, hangt inderdaad af van de wind. Uh, de afgelopen dagen is hij heel erg hard geweest. Op dit moment neemt hij weer wat af. En het lijkt erop dat hij een beetje gaat draaien. Maar daar gaat het van afhangen. Het is niet zozeer de droogte die het probleem is, maar echt de kracht van de wind en de richting. Zeg, en u hadden ze een paar weken geleden in het oosten van het land last van grote overstromingen. Vorige week was daar natuurlijk die orkaan in Cairns. Australië krijgt het wel voor de kiezen deze zomer. Ja, absoluut. Kijk, de zomer is traditioneel natuurlijk het gevaarlijkste moment voor bosbranden. Het is, het is droog. Het is vandaag precies twee jaar geleden dat het Black Saturday was. Dat was de ergste bosbrand ooit in Victoria waar 173 mensen bij omkwamen. Maar uh, de rest van het land heeft dit jaar inderdaad te maken met heel extreem weer. En dat komt door La Nina. Dat is een uh, weerfenomeen wat zorgt voor wat warme water voor de kust van Australië. Dat zorgt voor meer neerslag, voor meer uh, kans op cyclonen. Dus ja, uh, die krijgen het flink voor de kies op dit moment. En West-Australië... Dat leek nog enigszins normaal. En ik zeg daarbij enigszins normaal. Want die hadden dan weer te maken met een record hittegolf... en met enorm veel droge perioden, droger dan normaal. En dat is natuurlijk niet goed bij een bosbrand. Nee, en, en de regio's hebben dus zo hun eigen problemen. Wat is jouw indruk van de hulpdiensten? Kunnen die het aan? Nou ja, een van de belangrijkste dingen die je op dit moment ziet... is dat mensen zich heel erg goed voorbereiden. Ze zijn natuurlijk ook wel gewend aan natuurrampen... Maar uh, voortdurend is op televisie te horen wat je moet doen, uh, komen er allerlei waarschuwingen en daar houden de mensen zich ook aan. Vandaar ook dat er zo weinig slachtoffers waren bijvoorbeeld bij die orkaan afgelopen week. Maar ja, die hulpdiensten die lopen natuurlijk echt op hun laatste tenen zo langzamerhand. Uh, zijn ze niet bezig met een orkaan, dan wel met een overstroming, dan weer met een bosbrand. Ja, dat, dat is echt wel een probleem aan het worden. Ze zijn oververmoeid. En wat straks een probleem gaat worden natuurlijk is... hoe alle schade weer opgebouwd gaat worden. Nou, ook daar uh, heb je de hulpdiensten bij nodig. Uh, dus ja, dat wordt nog een heel probleem. En een hoop geld voor de overheid gaat dit kosten? Ja, absoluut. Kijk, die overstromingen, dat is een nationale ramp. Daar hebben ze ook een extra belasting voor in het leven geroepen. Maar een uh, bosbrand, ja, dat is eigenlijk een regionaal probleem. Dus dat moeten de mensen zelf maar oplossen in die staat. Ja, De premier van uh, West-Australië, uh, Bartlett heeft onmiddellijk uh, de, het gebied uitgeroepen tot een uh, rampgebied. Dat betekent dat de mensen in ieder geval... een tegemoetkoming kunnen zien in de kosten. Robert Portier was dat vanuit Australië. 200 miljard euro. Voor dat bedrag staat de Nederlandse overheid garant... voor het Nederlandse bedrijfsleven, Ierland en Griekenland. En dat kan de belastingbetaler veel geld kosten... Als het misgaat, waarschuwen drie top-economen. Zij vinden dat minister De Jager van Financiën daar eerlijk, eerlijker over moet zijn. Politiek verslaggever Peter Blok: Het is zeker niet zonder risico's. De ruim 200 miljard euro van minister De Jager aan garanties voor het Nederlands bedrijfsleven en probleemlanden als Ierland en Griekenland, waarschuwen drie top-economen. Politici moeten ophouden te doen alsof het geven van garanties gratis is. Een garantie, dat klinkt een beetje vrijblijvend. Hè? Je hoeft daar geen geld voor te verschuiven, je hoeft maar een brief te ondertekenen, ik sta garant. Die garanties kunnen natuurlijk op een gegeven moment ingeroepen worden en met name in een situatie dat het toch waarschijnlijk al heel slecht met de economie gaat, op het moment dat de overheid al heel moeilijk aan geld kan komen, op dat moment kunnen die garanties ingeroepen worden en dat is een groot risico voor de belastingbetaler. Zeggen Lans Bovenberg, Arnoud Boot en Bas Jacobs, top economen. Zij vinden dat we te weinig horen over de grote risico's die we lopen... als het echt fout gaat. En dat de overheid daarover eerlijker moet zijn. Bas Jacobs. Het is heel simpel. Als de overheid ooit uh, zou moeten uitkeren in een garantie... dan betekent dat gewoon dat de overheid een beroep moet doen... op de kapitaalmarkt om dat uh, te financieren... Het gevolg is dat de rentelasten voor de overheid omhoog gaan, de staatsschuld stijgt... en uh, we met z'n allen meer belasting moeten gaan betalen... of dat er minder overheidsvoorzieningen zijn. Dus linksom, via hogere belastingen, of rechtsom, via minder uitgaven... komt uh, uh, het uitkeren van een garantie op het bordje van de belastingbetaler. -trek. Arnoud de Boot. Kijk, we hebben van uh, ondernemingen geleerd dat zaken buiten de balans halen. En dat gebeurde begin van de jaren 2000 bij Enron, WorldCom, Ahold dingen buiten de balans, dat dat niet betekent dat die risico's weg zijn. In de bankerencrisis hebben we hetzelfde gezien. Banken dingen buiten de balans geplaatst, waardoor ze beter leken voor te staan dan het was. En eigenlijk doet die overheid heeft dezelfde neiging om dat te doen. Maar tot nu toe gaat het goed, zegt minister De Jager. Maar hij gaat wel kijken wat zeker moet... en waar hij beter weer zo snel mogelijk vanaf kan. Je weet van tevoren, bij garantie nooit van tevoren... wat uiteindelijk het wordt. Ofwel, er wordt gewoon netjes op afgelost. Wat tot op heden eigenlijk altijd gebeurt. Of over het algemeen gebeurt. En dan heb je voor de garantie, voor het risico... een prijs gekregen. Maar die prijs is er niet voor niks. Die prijs is er inderdaad omdat er ook is dat je bij bijvoorbeeld in de hypotheek voor de nationale hypotheekgarantie een, uh, iets niet terugkrijgt. En daar moet dus ook altijd een goede prijs tegenover staan. Van die 200 miljard, hoe vaak is het misgegaan? Nou, tot op heden valt het dus nog reuze mee. Is, gaat het eigenlijk heel erg goed. Maar uh, omdat we ook zeggen, ja, ge, uh, resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Is het goed om nog eens kritisch ook te kijken van, kan het toch niet op een aantal terreinen een tandje minder. Dus we moeten wel heel goed en heel kritisch kijken naar die garanties. Tot op heden is het track record van de Nederlandse staat met garanties positief. Minister De Jager van Financiën. Vanavond een nieuwsuur. 10 uur meer over de risico's van deze garantstelling. Dit was het Radio 1-journaal voor deze avond. Wij wensen u een goede avond. En WNL gaat verder op Radio 1 met Avondspits. Alex de Vries. Ja, goedenavond. We gaan kijken of de alleenstaande in ons land echt zielig is in ons belastingstelsel en meer belasting betaalt. En we onderzoeken of het kinderopvang in Nederland flexibeler kan en of de kinderen ook lekker warm kunnen eten zonder dat hun ouders moeten te haasten in het verkeer. Na het NOS-journaal, weer en verkeer.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 Uit de Gelderse plaats Aalten komen berichten over een gijzeling in een drogisterij van de trekpleister. De politie heeft de omgeving afgezet, maar wil verder niet zeggen. Volgens omwonenden rende een gewapende overvaller de winkel in en gaf iedereen opdracht naar buiten te gaan. Een medewerker van de drogist bleef achter en zou nog steeds worden gegijzeld. In Zuid-Soedan heeft de bevolking zoals verwacht in overgrote meerderheid voor onafhankelijkheid gestemd.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 Het weer, Makkelverhoef. Met flink wat wind in het noordwesten van het land. Stormachtig zelfs langs de kust met kans op zware windstoten. Maar die wind gaat vanavond en zeker vannacht wel geleidelijk aan afnemen. Draait ook naar het zuidwesten en dan blijft er een vrij krachtige wind over. Het trekt verder een gebiedje over met dikkere bewolking... waaruit wat lichte neerslag kan vallen in de avond en aan het begin van de nacht. Maar later in de nacht wordt het overal weer droog en dan klaart het ook wat op. Koelt het af naar 3 graden. Morgen hebben we dan flink wat zon met een graad of 8 op de thermometers en een matige westelijke wind. De Grootte van het land best oké okay en ook wat beter dan vandaag. Alleen Limburg levert wat in, want daar was het vanmiddag 14 graden met zon. Morgen ook zon, maar een graad of 9. Dus iets lagere temperaturen. Woensdag dan nog een droge dag met zonnige perioden, maar al wel wat meer bewolking. En de dagen daarna heeft de bewolking de overhand. Valt er soms wat regen, en blijft het vrij zacht met 6 tot 9 graden. ANWB, verkeersinformatie. De files van de avondspit zijn nu snel aan het oplossen. Opvallend zijn nog de files op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Knopend Lunette en Knopend Ouderijn 4 kilometer door een ongeluk. U kunt daar beter gebruik maken van de parallelbaan. A73 Venlo Nijmegen tussen Wiegen en Beuningen 3 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht bij Beuningen. En als laatste de N279 Helmond-Den Bosch. Tussen Helmond en Beekendonk 3 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Alex de Vries. Ben je alleenstaand, zoek snel een partner, want dan betaal je minder belasting. En kinderdagverblijf moet zorgen voor flexibele opvang en lekker eten. Goedenavond, wakker Nederland hier. We zijn regelmoe in dit land. Minister Verhagen, Maxime Verhagen van Economische Zaken, wil daar nu echt iets aan gaan doen. En daardoor zullen de komende jaren de administratieve lasten voor ondernemers met 740 miljoen euro dalen. En wij testen vandaag de stemming onder de hardwerkende MKB'ers. Dit is een kantoorvakhandel, agenda's, et cetera, boeken, echt, kalenders, papier, heel veel pennen. Papier? Papier. En dan nou klagen ondernemers over een teveel aan papierwerk. Ja, dat is zo. Dat Moet u mij eens uitleggen, waar heb u dan mee te maken? Eigenlijk allerlei flutdingetjes. je het zijn van die misere leuterige dingetjes... waar je eigenlijk van zegt, van, nou, dit is te gek voor woorden. De precariorechten, daar komen ze dus elke taal, twee per jaar... komen ze kijken hoeveel je buiten hebt staan aan vierkante meters. Nou, dan heb je dat en dat. En nou, dan moet je precariorechten heb, voor uh, hebben. Je, je hebt, hebt nou niet zoveel buiten staan? Nee, omdat in, in, met de winter zo. in oh, ja. de kaarten. Maar als ik nou bijvoorbeeld over drie maanden zeg... de Moldskin-agenda's zijn binnen van uh, 2011, 2012, dat is academisch jaar... Dan komen ze gelijk bij me van... mevrouw, u weet toch wel dat u daarvoor moet betalen? Hè? Heeft dat biljetje al ingevuld? Dan zeg je, hop, hop, alsjeblieft eens op. Dat hangt er een maand en dan is het weer weg. En zulke dingen. Ja. Dan lees ik ook, er moet zoveel worden ingevuld. Ja, dat is ook zo. Alles moet worden ingevuld. Ik bedoel, elke aanvraag, elk iets wat je doet. Alles. Ga er maar eens alleen maar naar als er bijvoorbeeld iets bij je gestolen wordt. Hè? En je moet bijvoorbeeld, dan moet je aangifte doen bij de politie. Nou, daar hebben we een klein beetje terug kunnen draaien. Want je kan je toch niet op een zatermiddag permitteren om naar de politie te gaan, bij daar anderhalf uur te zitten, om Met dat u in Klant in de zaak staan. Ja, klant in de zaak staan. Ja, maar dat moet wel, want anders heeft u geen poot om op te staan. Ja, dat ja. klopt toch ook? Dat ja. moet ja. toch ook? En nee, ben je gek? Ik bedoel, een telefoontje is toch genoeg? En dan zeg je van, uh, sowieso ziet de jongen eruit, daar zijn jullie toch voor? Geen jullie maar achteraan, wij niet. Ja. Ja, dan krijgt u nul op het rekest? Yes. Ja, dat is zo. Overdreven bureaucratie bij de gemeente is nou. Als een voorbeeld, ik heb gewoon die nieuwe lichtbak daar gewoon geïnstalleerd. Maar, uh, de lichtbak? De lichtbak, de nieuwe lichtbak buiten. En de ver vergunning. heb ben nog voor vijf maanden bezig en ik heb geen vergunning gehaald. Een broodjeszaak en hier verkoopt men het lekkerste brood van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Dag mevrouw, vindt u dat zelf of vindt men dat? Uh, er is een wedstrijd geweest van de helden van de smaak en uh, de twee winnaars, of de winnaars van de provincie Utrecht en uh, Zuid-Holland, die leveren hier hun brood. Reden tot optimisme, zou ik zeggen. Misschien is dat ook wel het volgende. Uh, namelijk het bericht dat onze minister van Economische Zaken zegt... het moet eens afgelopen zijn met die overdreven regelgeving. U bent ondernemer. Wat is overdreven regelgeving? Um, het is meer de hoeveelheid. Dus uh, je moet zeg maar, voor de keuringsdienst uh, van waar moet je allerlei lijsten bijhouden van uh, wanneer wat bijvoorbeeld is schoongemaakt. En uh, temperatuurlijsten, bij, op het moment dat goederen binnenkomen, klaargemaakt worden... Het is meer de hoeveelheid dat je het heel vaak moet invullen. En dat je, uh, de, want je, je doet het zelf eigenlijk al, dingen schoonmaken. Maar heel vaak moet je denken, oh ja, ik moet ook nog kruisjes zetten en zo. En ja, dat, want als je die kruisjes niet zet dan? Uh, als er dan controle komt, uh, kan je een boete krijgen. Of, uh, dus ja, je moet gewoon aan die regels voldoen. Dus, dus dan, dan soms doe je, voldoen je er wel aan, maar dan kan je dat niet bewijzen omdat je die lijst niet hebt ingevuld. Dus, dus het hebben van zo'n zaak is eigenlijk ook het gevecht tegen de zwarte kruisjes. Uh, een heel klein beetje, ja. Maar zo dramatisch zie ik het niet, maar het is soms lastig inderdaad. Soms, soms een beetje veel, want dan wil je eigenlijk je tijd besteden aan uh, lekkere dingen maken of klanten helpen. Het lijkt mij prima als uh, regeltjes uh, worden versoepeld en als er niet zo moeilijk wordt overgedaan. Als bijvoorbeeld mijn stoepbord gewoon uh, 2,5 meter uh, uit uh, de voordeur staat in plaats van 1 meter. Voor 1 want wat gebeurt er dan? Nou, voor 1 meter, als die tot 1 meter buiten de gevel staat, hoef ik niks te betalen. Staat hij uh, een iets als je pietje verderop waar die, de, de, de kinderwagens en de fietsers die over de stoep gaan niet in de weg staat, dan moet je daar opeens geld voor betalen. Komt iemand voorbij met de medlid? Ze komen inderdaad voorbij met de meetlind en ze komen je vragen of je vergunningen hebt daarvoor. Ja, je hoort een verslag over het bureaucratisch geneuzel van onze gemeente door Wieger Hemmer. En dan, alleenstaande betalen meer belasting dan gezinnen. Straks meer daarover. Eerst even tijd voor de beurzen. De AXI sloot ruim 1% hoger op 369 punten. Ik kijk vooruit met Simon Biersma van ING Bank. Goedenavond, Simon. Goedenavond. Jij en je financiële collega's kijken rijkhalsend uit naar de Europese Centrale Bank. De inflatie loopt op ver boven de 2% en maakt dat de kans groter op een renteverhoging door de ECB? Nou, dat is natuurlijk waarover uh, over gesproken wordt, over gespeculeerd wordt. Vorige week heeft uh, Trichet, dat is de baas van de ECB, de rente vooralsnog op 1% gehouden. Uh, maar de kans dat die uh, gaat stijgen, die neemt eigenlijk alleen maar toe. Uh, wat is er aan de hand? Ja. De inflatie over de maand uh, januari, die is in de eurozone opgelopen tot 2,4% op jaarbasis. En dat is boven de 2% uh, die de ECB als, als doelstelling heeft. Als we daar dan verder naar kijken, dan uh, moeten we wel een onderscheid maken tussen de kerninflatie, dat is inflatie zonder voedsel en energie, uh, en voedsel en energieprijs. En uh, over die energieprijzen en over de voedselprijzen met name, daar is natuurlijk de afgelopen tijd heel veel over te doen geweest. Die is namelijk bijzonder hard gestegen de afgelopen jaren. Halen we nu die voedselprijzen eruit, dan komen we op een kerninflatie, zoals we het noemen, van 1,1% over de maand december. Maar Simon, we kunnen de agrarische grondstoffen, hè, voedsel, dat uh, toch niet, toch niet weglaten? is dat niet reëel? Nee, die kunnen we niet weglaten. Maar waar het dan om gaat, hè, is de inflatie. Uh, zoals ECB die, die bekijkt en die zegt van ja, die voedsel- en energieprijs... daar kunnen we eigenlijk uh, weinig aan sturen. Mm -hmm. En alles wat mensen daar meer aan uitgeven, dat kunnen ze niet aan andere dingen besteden. Dus werkt ja, die hoge uh, die voedsel- en energieprijzen werken eigenlijk deflatoir. Um, ook ten aanzien van die, die, die agrarische grondstofprijzen die natuurlijk heel hard zijn gestegen... Uh, kan het zo zijn, en dat is eigenlijk ook onze verwachting... dat die dit jaar niet zo heel erg hard meer gaan stijgen... als dat het vorig jaar is, vanaf het huidige niveau. En dat heeft ook te maken met ja, de aantrekkelijkheid voor boeren... om als bijvoorbeeld de prijs van tarwe heel erg hoog is... om het jaar erop meer te gaan planten... Mm -hmm. om zo een grotere omzet te behalen. Dat is ook... Ik woon zelf in het bloemolgebied hier in, in Noord-Holland... en ik kan zien hè, in het voorjaar op het land... als er heel veel van een bepaald soort, soort geplant is... Uh, dan weet je dat de prijs erg hoog is geweest. Dus dat proberen uh, bloemolletelers daar meer omzet uit te halen. Oké okay, Simon, je, boor, je, je boodschap is helder. De ECB trekt zich daar gewoon niets van aan. Ik dank je wel voor je bijdrage, Simon Wiersma van ING. WNL, ook op Twitter te volgen. Apenstaartje avondspits WNL. Nou het volgende onderwerp. Het CDA, SGP en D66 die springen in de bres voor de alleenstaanden in ons land. Die zouden naar verhouding meer belasting betalen dan gezinnen... En volgens deze partijen moet het verschil snel worden rechtgetrokken. Willem Vermeend, goedenavond. Goedenavond. U was ooit staatssecretaris Financiën, u bent nog steeds hoogleraar Fiscale Economie... en natuurlijk niet te vergeten WNL-commentator bij ons een ochtendspits. De cruciale vraag is natuurlijk, is de alleenstaande in Nederland fiscaal zielig? Nee, totaal niet. Dit is een hele oude discussie en ik verbaas me erover. Uh -huh. Want we hebben in 2000-2001 een grote belastingherziening gehad... En toen speelde dit, uh, deze gedachte speelde ook. En de partijen die nu uh, zeg maar, daar kanttekeningen bij plaatsen... hebben toen ook voor, voor het wetsvoorstel gestemd. Ja, CDA, gestemd SGP, u bent verbaasd. Um, maar waar gaat het fiscaal stelsel dan vanuit? Niet van gezinnen of nou, alleen... Kijk, de discussie is als volgt. Zij zeggen, je hebt een belastingplichtige... die verdient dan uh, 40.000 uh, bruto per jaar. Ja. En die gaan ze vergelijken met twee belastingplichtigen die samen ook 40 verdienen. Exact. Dus twee werken de belastingplichtige die dan toevallig samenwonen. En dan zouden alleenstaande 5.000 euro meer belasting betalen. Ja, maar het raar is, uh, die, die twee andere. Dus je vergelijkt appels met peren. Je vergelijkt één belastingplichtige met twee andere belastingplichtige... en van die andere belastingplichtige tel je het op, zodat jullie ook 40 hebben. Maar in dit land hebben we, als je werkt, heb je in ieder geval recht op de arbeidskorting. Omdat je kosten maakt uh, voor je werk. Mm -hmm. Daarnaast heeft elke belastingplichtige in het land recht op een heffingskorting. Dus die verschillen zitten erin... dat elke belastingplichtige uh, heeft uiteindelijk... die als je 40 die heb je één En die andere belastingplichtigen hebben ook een heffingskorting En met z'n tweeën hebben ze twee heffingskortingen en twee arbeidskortingen. Maar dat je... is het systeem gewoon. We kijken je... gewoon naar individuele belastingplichtigen. En we kijken niet op, op het moment of iemand dan uh, tegelijkertijd samenwoont. Nee, we, in beginsel is het een individueel stelsel in Nederland. Individueel. Ja, de fiscus de gaat uit van het individu. Uh, ja. Maar dan toch is er een verschil van 5000 euro. Is, klopt dat zo met je? Dat dan zit hem erin. Dan? Ik heb het even snel uitgetrekken. Er zit erin. Uh, als jij een hebt uh, 20.000 euro verdient... en, ja. en, en uh, iemand waarmee je samen ook 40.000... dan heb jij in de eerste plaats gewoon recht... omdat je individu bent op de algemene herverzorging. Maar degene waarmee je samenwoont of, of, of, of een partner bent... Heeft ook die algemene heffingskorting. En dat is heel logisch, dat wordt per individu bepaald. En daar liggen die verschillen in. Helder, dus en degene die zeg maar uh, één inkomen heeft, alleenstaande, heeft één heffingskorting en één arbeidskorting. Ja, dus een leef daar zit die verschil in. Een leefvorm neutraal. Hoe je, dat, hoe je dat anders zou moeten doen. Nee, een leefvorm neutraal belastingstelsel is dus onzin. De oproep die komt van onder andere CDA en SGP, dat zijn partijen die het gezin als hoeksteen ja. van de samenleving zien. Dat is opmerkelijk hè? Dat verbaast ah. mij. Kijk, dat de D66, dat weet ik uit mijn tijd, ja, die kwam vooral op voor de alleenstaanden. Dus ja, daar, daar kan ik nog uh, daar kan ik begrijpen, maar mm -hmm. ik begrijp het niet van CDA en de, en de SGP, ik begrijp dat niet. Heeft iets te maken met de staten? Maar er waren eigenlijk toch uh, uh, zeg maar partijen, ook in, in, in, toen ik met de herziening bezig was, die uitgingen van gezinsdraagkracht. Willem, de Statenverkiezingen komen eraan. Een beetje verkiezingsretoriek? Ja, kijk, dit is toch ja, ik, ik, kan me niet, ik kan me niet aan de indruk ontwekken... Uh, dat men ja, toch in beeld wil komen rondom statenverkiezingen. Uh, dit is zo uitvoerig besproken uh, de afgelopen 30, 40 jaar. Ik kan me niet voorstellen dat er uh, een meerderheid is om dat anders te willen. Nee, het is een opmerkelijk moment ook, hè? want staatssecretaris Wekers van het VVD... Die is juist bezig met het vereenvoudiging van het belastingstelsel. Um, waar moet hij beginnen? Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker... Kan het makkelijker? Nou ja, wij, kijk, waar is mee zal beginnen, en dat heeft hij al aangekondigd. Hij gaat zoeken naar, uh, zeg maar, naar vereenvoudiging in het stelsel. Mm -hmm. Maar elke vereenvoudiging in het stelsel betekent gewoon heel vaak dat je regelingen moet afschaffen. Dus hij zal merken ook, en dat heb ik ook gemerkt zelf, ja, dat er toch toch veel tegenstand is. Je kan wel eenvoudiger, natuurlijk kan het eenvoudiger. Maar tegelijkertijd, als je het eenvoudiger wil maken, dan betekent het, ja, dat de heftige gaan verdwijnen vaak, of aftrekposten gaan, gaan verdwijnen. En elke aftrekpost. En elke hefferscote, die zeg ik altijd, heeft zijn eigen supporters. Je ja, dus dat... zal al zien dat iedereen vereenvoudigingen wil, maar op het moment dat duidelijk wordt wat die vereenvoudiging gaat betekenen voor individuen, gaat het protesteren. protesteren. Nee, je, eind... je bent een ervaren politicus, hè? de werkelijkheid is altijd weer barstiger. Maar, het weer weer barstig. maar als, het dan, als dat niet lukt, komt er dus uh, misschien minder geld binnen, maar er moet ook, moet ook nog eens bezuinigd worden op arbeidsplaatsen. Er moeten ambtenaar uit, een paar duizend bij de Belastingdienst. Is dat wel haalbaar? Maar ja, kijk, op, op zelfsproken moet je kijken of het doelmatig kan. Maar ik vind het buitengewoon... In, ik vind het dat je voorzichtig moet zijn als je gaat snijden in het belastingapparaat. Uh, ons belastingapparaat behoort tot de beste van de wereld. En er zorgt er gewoon voor dat op een adequate, solide wijze uh, zeg maar, de dus schatjes geld krijgt. Dus soms is het buitengewoon onverstandig om in je belastingapparaat te gaan snijden. Dat, dat kan ook altijd doelmatiger, dat moet je vooral doen. Maar ik zou op dat punt zou ik voorzichtig zijn heldere boodschap. Je kan, het, je kan het kind met de badwater weggooien, zeg ik altijd. Willem Vermeend, dankjewel voor je commentaar. Ja, dan even een net binnengekomen bericht. U hoorde het nieuws al over een gijzeling in het Achterhoekse Aalte. Daar in het centrum bij een trekpleister zou een gewapende man mensen gegijzeld houden. Nou, die gijzeling is voorbij. Meld politie en daar in het NOS-journaal meer over zo dadelijk. En dan gaan wij verder. Prinses Maxima die bracht vandaag een bezoek in Zeist... bij een netwerkbijeenkomst voor vrouwen die werkzaam zijn... in de top van de financiële sector. Nog altijd een mannenwereld, kunnen we wel zeggen. Alhoewel, er waren toch altijd nog 260 topzakenvrouwen. En niet alleen Maxima was daar ook onze verslaggever Wieger Hemmer. En hij vroeg hoe zij het gevecht aangaan met de mannen. Nicolette Lone, voorzitter van Wif's. U werkt bij KPMG. Ja. Hoeveel vrouwen ziet u dagelijks om u heen? Nou, op zich best wel veel. Een derde van de KPMG'ers is vrouw. Uh, dat vertaalt zich nog niet in de hoogste functies bij KPMG. Maar daar voeren we wel een actief beleid op om dat te veranderen. Nou is uh, nog niet zo lang geleden bekend geworden... inderdaad de nieuwe man van de Autoriteit Financiële Markten. Dat is meneer Gerritsen. En nou uh, las ik ook... Nou ja, er komt dus bij de Nederlandse Bank zowel een president als een toezichthouder... de kandidaten zijn Jeroen Kremers, Lex Hoogtuin... Arnoud Boot, Willem Buiter, Kees van Dijkhuizen, Bernard Terhaar. Simone vroeg op, bestuurslid van BIFS. Ik noem dit lijstje en u weet waarom ik dat zo uh, ik denk dat ik weet waarom u uh, het zo noemt. Uh, ik betreur ten eerste dat er geen vrouw bij staat. Aan de andere kant denk ik heel sterk aansluitend op uh, de doelstelling van WIFs. Kijk met name naar feminine leiderschapskwaliteiten En die kunnen ook vertegenwoordigd zijn in een man. Dus ik hoop die te vinden in een van, uh, van de personen die u zojuist genoemd heeft. Nou blijft u vriendelijk stralen. Maar ik kan me voorstellen dat vandaag dit lijstje erbij is gepakt. En dat vrouwen uh, tegen elkaar gezegd hebben... Dit pieken we niet. Nee, dan heeft er toch een hele andere sfeer vandaag uh, geheerst op dit congres. Harmonieuzer? Ja, ook wel, maar meer vanuit kracht van vrouwen. Dan kom je nergens. We nee, moeten maar, nu wat doen. Ik denk dat vrouwen zich lang verscholen hebben... Um, en zich in verregaande mate aangepast hebben aan de cultuur die heerste. En ik denk dat WIFs een hele mooie bijdrage is om te kunnen laten zien... Dat je trots kunt zijn op je vrouw zijn, dat je het niet hoeft te verhullen. En ik weet zeker dat na verloop van tijd, en hoe lang dat zal duren, dat weet ik niet. Maar dat er na verloop van tijd zeker meer vrouwen ook op uh, leidinggevende posities zullen komen. En uh, wat ik zie is dat er enorm veel draagvlak is bij de vrouwen die hier vandaag aanwezig zijn om bij te dragen aan concretisering van die ambitie. Ja, dat klinkt weer fantastisch. Maar het gaat er dus om dat er ja, een soort van inkteflex-strategie wordt toegepast. En moeten meer vrouwen aan de top? Ja, absoluut. En uh, daar hebben we de vrouwen zelf bij nodig. Daar hebben we de organisaties bij nodig. Daar hebben we ook voor een deel de overheid bij nodig. Is het dan flyeren, posters? Onder andere, maar ook een uh, LinkedIn-netwerk oprichten... Uh, dat binnen anderhalf jaar tijd toch zo'n ruim 750 uh, leden heeft. Ja. Maar je moet ook die mannen bereiken? Uh, wij bereiken de mannen ook. Roen Kremers, Lex Hoogduin, Arnaud Boot, al mee gepraat. Uh, wij hebben met een aantal mannen gepraat. En het is zelfs zo dat een aantal mannen zich spontaan hebben aangemeld... om in onze raad van advies, uh, zitting te nemen. Mannen moeten vrouwen advies geven. Uh... Toch net andersom, zou ik zeggen. Uh, wat ik al eerder aangaf, een van onze doelstellingen is om te kijken naar feminine leiderschapskwaliteiten. Kennis uh, delen, ervaringen uitwisselen. Daar kunnen we zeker de dialoog met mannen aangaan. dialoog aangaan. Ja, weet je, dat, is, dat dreigt net zo'n containerbegrip te worden als duurzaamheid. Hè? Daar worden mensen ook een beetje moe van. Je uh, merkt niet meer... het al, ik wil, ik wil actie. Ja, maar misschien dat je dan toch een ander interview moet voeren. Niet met u bedoelt u? Nou, wij, waar wij voor staan is de kracht van vrouwen. En ik denk dat wij met dit netwerk een steentje in de vijver hebben gegooid... door die missie in het leven te roepen. We gaan deze 260 vrouwen, laatste vraag, nu inderdaad vaker het gesprek aan met die CEO... Wacht even, we moeten wel een aantal zaken hier echt gaan veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat dat morgen al gaat gebeuren. U hebt ze overtuigd? Ja. Ja, met de strijdbaarheid van deze vrouwen viel het nog wel mee. Ik ben benieuwd hoe die emancipatie in de top gaat. Dan de laptop, telefoon en autosleutels in de ene hand en kind in de andere. Zo komen veel werkende ouders hun kind van de crash halen. En dan moet er thuis ook nog eens gekookt worden. Haasje en repje. En daar bedacht Nadine Mes in Amersfoort iets op. Onze verslaggeefster Martine Verhoef die sprak met haar. Er gaat hier een la open en er komt werkelijk ieder bestek wat er bestaat. En alle mogelijke toepassingen... Voor het koken komen we eruit, hè? Ja, ja, voor ons is dus alles lekker goed. Welk gerecht doet het bij jonge kinderen het best? Ze zijn gek op uh, verse aardappelpuree. Die heb ik dan ook wel regelmatig op de kaart staan. Couscous lusten veel kinderen toch ook wel. Vinden ze toch ook lekker? En de, de, de pasta met de garnalen en de mozzarella en de tomaat, die is uh, favoriet. Echt waar? Ja, dat zou je niet verwachten, maar... Kinderen vinden het toch ja, de zoete smaken dus een beetje van die zoete sherry-tomaatjes en, en kaas. En, dat vinden ze, daar houden ze van. Zullen ze lusten meer dan wij denken. Ja, uitproberen en dan vaak lust ze toch wel. Wat staat er bij u vandaag op het menu? Uh, vandaag is het pasta met uh, kip en paddenstoelen. En als toetje een perenkrumbel. U bent initiatiefnemer van Pluk vandaag. Wat is dat? Pluk vandaag is uh, bezorgd verse maaltijden. Uh, dat doe ik bij de mensen thuis, maar sinds 1 februari ook bij uh, kinderdagverblijf de Zilverberg in Amersfoort. En mensen kunnen dus hun kind ophalen en tegelijk uh, eten meenemen voor thuis. Veel kinderdagverblijven kan er al gegeten worden, hè? Uh, Er zijn inderdaad kinderdagverblijven die dat als service aanbieden. Dat je kind kan eten op het kinderdagverblijf. En ik had zelf uh, als ouder zoiets van, ja, maar je wil ook dat familiemomentje nog uh, even pakken. Ook al, he, vooral als je al de hele dag gewerkt hebt, wil je ook nog even gezellig met de kinderen zijn... Maar goed, als je met uh, een jengelend kind aan je been, uh, wat moe is van een dagje spelen, uh, achter het fornuis staat, dan valt het nog niet mee. U zegt net al, uh, mijn eigen kind. Uh, dat is ook de manier waarop u op, op dit idee bent gekomen. Hè? Hoe is dat gegaan? Ja, ik had een drukke baan, uh, drie kinderen en dan een huishouden en drie kinderen. Om dat te combineren valt niet mee. En wij belanden nog wel eens uh, toen in de snackbar of bij de pizzeria Chinees. En daar was in Amersfoort eigenlijk niet een goed alternatief voor... Uh, ja, gezonde afhaalmaaltijden of bezorgmaaltijden. Dus dacht ik, nou dan ga ik dat zelf doen. In de kinderopvang eh, liep u hier tegenaan. Waren er nog meer dingen waar u eigenlijk tegenaan liep? Ik vind eigenlijk dat de kinderopvang best uh, goed ingericht is. Ze bieden best ruime openingstijden. Uh, waar ik wel altijd tegenaan liep is dat ik ook van die openingstijden gebruik maakte. Dus ik kwam vast tussen zes en half zeven mijn kind halen... Dan was je wel de allerlaatste, dus daar voel je je dan uh, flink schuldig over. Dus je probeert, ondanks dat een dagverblijf wel tot half zeven open is... had ik altijd wel de stress om ze voor zes eraf te halen... want anders voelde dat toch niet helemaal goed. Nee, er is toch een soort van uh, ongeschreven regel dat je ze eerder ophaalt. Ja. ja, het is ook natuurlijk wel een lange dag voor een kind... als je ze allemaal om half, acht, acht uur brengt. Ja. Gaat u daar nou ook nog iets aan doen? Als ondernemer, gaat uw ondernemersgeest daar ook van... Uh, wordt u daar ook van geprikkeld? Nou, ik beperk me even tot het koken. Ja, ik uh, pak eens even een appelcrunchtaartje bij van Nadine mes. En ik moet zeggen, het smaakt waanzinnig lekker. Gewoon doorgaan met koken daar. En uh, het initiatief van de cateraar Nadine die is een... Um Goed voorbeeld van een poging die de kinderopvang in ons land klantvriendelijker uh, moet maken. En het kinderopvangbedrijf Mundo in Schiedam heeft er wat langer ervaring mee al... en biedt de kleintjes overdag standaard een warme maaltijd aan. En ik heb directeur Monique Dongemans van Mundo aan de lijn. Goedenavond, mevrouw Dongemans. Goedenavond. Warm eten overdag voor de kleintjes, maar ook in de naschoolse opvang. Wat is daar het voordeel van? Nou, voorlopig doen wij het alleen op de hele dagopvang. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een uh, groot voordeel zit aan. Met name voor de ouders. Het geeft zo'n ontzettend verlichting op het moment dat je je kind komt halen... en hij weet dat, je weet dat hij al een warme maaltijd heeft gegeten. Ja, dat geeft natuurlijk een hele berg minder stress. En voor de buitenschoolse opvang zijn we nog niet zo ver. Ja, is het ook goed voor het kind? Voor het kind is dat ziek goed, kinderen vinden het altijd heel erg leuk om gezamenlijk met elkaar wat te eten. Ze vinden niet altijd alles lekker, maar dat geeft niet, dat leren we vanzelf wel. Mevrouw Dongermans, u loopt een beetje voor op, op een heel groot deel van de kinderopvang. Uh, hoe zit het met andere landen als Verenigde Staten en Scandinavië? Is Nederland conservatief met, met gebrek aan service en flexibele opvangtijden? Ja, daar is uh, Nederland erg conservatief in. Als je gaat kijken naar uh, uh, de flexibele opvangtijden... dan uh, merk je toch dat uh, de opvangaanbieders wel degelijk opvang aanbieden. Hè. Heel vaak al vanaf half zeven tot half zeven. Maar wat ik net die dame al hoorde aangeven... Ja, het gebruik maken van die mogelijkheden... dat is toch voor ouders best wel heel lastig. Er is toch wel een of andere maatschappelijke druk... die. Uh, die zegt van, een kind, eh, dat hoor je thuis... Eh, hoor je een warme maaltijd te koken voor je kind op een dagverblijf... dat moet je niet doen, dat hoort mm. niet. En eh, net wat ik al hoorde, ja, en wel om zes eh, uur ophalen... want wat zal de buurvrouw daar wel niet van zeggen? Nou, dat is eigenlijk heel jammer, want als je dat natuurlijk niet doet... en je luistert naar jezelf, dan eh, is werken leuk... maar je kind ophalen op dagverblijf ook leuk. Nee, eet op de crash tussen de middag en eh, na de middag... goed voor het kind, minder stress, goed voor de ouder... Ja, ook goed voor de arbeidsmarkt dus? Heel goed voor de arbeidsmarkt. Kijk, kinderopvang valt tegenwoordig natuurlijk onder sociale zaken en werkgelegenheid. Nou, ik denk dat we daar een hele goede bijdrage aan leveren als wij zorgen dat iedereen op zijn gemakje met een gerust hart aan het werk kan zonder stress. Ja, mevrouw Dongemans. We blijven u volgen. U bent directeur van kinderopvangbedrijf Moondook. Zeg het maar eens een keertje. Behoud in de gaten. En uh, ja, bel ons als er nieuws is. Dankjewel. En dan een heel ander onderwerp. Geen seks tot er een regering is. Vrouwen in België worden opgeroepen te stoppen met vrije partijen... door de Vlaamse socialistische politica Marleen Temmerman. Ik heb haar aan de lijn. Goedenavond mevrouw Temmerman. Goedenavond. U bent senator van de SPA. Ja, de, de echtelijke plicht krijgt hiermee in België... een behoorlijk politieke lading, is het niet? Ja, leuk hè. Ja, waarom? Het is toch origineel als oproep. Ja, maar is het nou een grap of meent u het werkelijk? Ja, natuurlijk een grap. Nee, en het, het is ontstaan toen ik vorige maand aan het werken was in, uh, in Kenia, mm -hmm. um, waar ik uh, heel, heel veel ga werken. Uh, en daar, toen hoorden we daar van die oproep van Benoit Poelvoer, die de mannen uh, opriep om de baard te laten groeien tot we een regering hadden. En toen zeiden uh, onze Keniaanse collega's... nou. Dan neem je maar Babest is een voorbeeld uh, aan de Keniaanse vrouwen, want in 2009, toen de regeringsvorming daar volledig in het slot zat, na mm. één jaar, meer dan één jaar na de verkiezingen, toen uh, hebben vrouwen en vrouwengroeperingen opgeroepen tot een seksboycott, om te beginnen uh, de partners van de onderhandelaars, maar je dan ook uh, breder eigenlijk alle Keniaanse vrouwen en zeggen ze er heel fier bij, na één maand hadden we een yeah. regering. Nou, ik geloof u, hoor, dat het geen grap is. En u bent gynaecoloog, dus anders zou u werkloos worden. Dank ja. u wel, Marleen Temmerman in België. En succes met de formatie daar. En straks op deze zender Kunststof. Daarin schrijft ze Carolien Omidi. En morgenochtend bij Ochtendspits op Nederland 1... vanaf 7 uur belastingtips van staatssecretaris wekers, himself. En hoe bescherm je je kinderen tegen funzigheid op het internet? En morgenavond natuurlijk weer een kerstverse avondspits met mij op Radio 1. Ik wens u een fijne avond. Dag. Omroep WNL.